De rest van de dag verloopt bewolkt en buig. Vooral in het oosten kunnen de buien gepaard gaan met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het internationaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zon. zee. Zandvoort een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. www.cfmzantvoort.nl <zorgen> Then you can send it. Every Set me free, don't be so shy, Play with me My daddy boy, can't you see You are the